11 uur. Dit is Radio 1. Met Kilijn de Plag en Jurgen van den Berg. Werkgevers en werknemers maken zich zorgen over een forse stijging van de zorgpremies. die er mogelijk aan zitten te komen. En Museum Krulle Muller heeft een nieuwe aanwinst. Nu het NOS-journaal Jan van de Putten. Het blijkt dat veel meer oudere echtparen... tegen hun zin in uit elkaar worden gehaald. Gisteren trok een actie van een boze schoonzoon op Facebook veel aandacht. Zijn schoonvader heeft Alzheimer en gaat naar het verzorgingshuis. Maar zijn vrouw, met wie hij al 60 jaar samen is, mag niet mee... omdat zij geen zorgindicatie heeft. De schoonzoon kreeg duizenden reacties van mensen in dezelfde situatie. Een man van 88 die uh, oorlogsveteraan was. Uh, zijn vrouw heeft been afgezet, uh, hij heeft kanker...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 De Tweede Kamer, het staatssecretaris Van Rijn... inmiddels vragen gesteld over de kwestie. Op het ROC van Amsterdam is een grote examenfraude aan het licht gekomen. Vier examens van de opleiding juridische dienstverlening... werden gestolen en te koop aangeboden via sms en whatsapp. De directeur van de school.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 825 examens zijn ongeldig verklaard. 500 leerlingen moeten ze opnieuw maken. De school heeft de bedrijfsrecherche ingeschakeld... om te achterhalen hoe dat kon gebeuren. In Oeganda is een Belg gearresteerd... omdat hij homoseksuele handelingen zou hebben verricht. Dat heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Er is een kans dat de man vandaag op borgtocht vrijkomt. Vorige maand nam het parlement van Oeganda een anti-homo wet aan. Daarin staat dat mensen die herhaaldelijk homoseksuele contacten hebben een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. Niet alleen bewoners, maar ook gemeenten in Groningen moeten worden gecompenseerd voor de aardbevingen in de provincie. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis. Ze zeggen doordat de huizen in het aardbevingsgebied minder waard zijn geworden, krijgen de gemeenten minder belastinggeld binnen. En dan zijn die huiseigenaren alsnog de dupe voor Vereniging Eigen Huis om op te komen voor gemeenten. Maar in dit geval doen we dat toch wel, omdat anders gemeenten zeggen... ja, dan uh, kunnen we niet anders dan die belasting op, opschroeven, de OZB... zodat de huiseigenaren uiteindelijk toch uh, weer een hogere rekening uh, krijgen. En dan het weer nog in het oosten en midden van het land wat zon... verder veel bewolking en een stevige oostenwind. Het wordt min 1 graden in het noordoosten tot plus 3 in het zuiden. En morgen verandert er weinig. Aan Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Nog twee files zijn er over. Eentje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Diemen en Knopend Watergaasmeer 2 kilometer. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Na een ongeluk tussen Knopend plein en rotterdam krooswek 4 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 In het laatste uurtje van de ochtend het mediaforum... met politieke commentator en presentator Kees Boman... en Gustaf Bessems, chef vonk bij de Volkskrant. We hebben het onder meer over het kort geding van Coolcat tegen het AD... omdat die krant negatieve uitspraken van minister Ploemen over Coolcat en de wantoestanden in Bangladesh klakloos had gepubliceerd... tot grote boosheid van directeur Roland Kaan. Ons laten chanteren, bleek mee omdat een of andere linkse kutminister... De gore moed heeft mijn mensen, mijn bedrijf, mijn discrediet te brengen. Zo wil je niet behandeld worden. Ja, een uitspraak die je later met spijt heeft teruggenomen. Eerst nu uw ziektekostenverzekering. Die dreigt flink duurder te worden. <middels> de zorgpremies zijn dit jaar dan wel licht gedaald. De vrees is dat vanaf 2015 de basispremie flink gaat stijgen. Het kabinet wil dat de gemeenten en de zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de langdurige zorg. En door dat plan moeten mensen langer thuis blijven wonen. Dat levert een aardige bezuiniging op. Maar de vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn nu bang voor een premiestijging voor iedereen van misschien wel 200 euro. Ook de werkgevers die zullen veel meer premie moeten gaan betalen. Maurice Limmen, goedemorgen. U bent voorzitter van vakbond CNV. Goedemorgen. ...waarom denkt u dat die premies zullen stijgen? Nou, als je gaat kijken wat er gebeurt... ...het gaat in totaal om een bedrag van bijna 5 miljard euro... ...wat er voor wat betreft de langdurige zorg van de ABBZ... ...wordt overgegeven naar de zorgverzekeringswet. Nou, als je gaat kijken wat het betekent voor de premies... ...dan gaan wij uit van grofweg 200 euro per jaar... Dus, dus, er zitten ook andere financieringsbronnen bij, maar onze voorlopige berekeningen komen uit op 200 euro. En dat is natuurlijk een enorm bedrag. En dat eigen risico gaat ook omhoog, hè? Ja, zeker. Dat eigen risico dat zou de 400 euro gaan, uh, gaan overstijgen. En waar wij gewoon bang voor zijn dat dat gewoon echt iets betekent voor de toegankelijkheid van de zorg. Dat gewoon betekent dat meer mensen daar gewoon geen gebruik meer van zullen willen maken. Ja, maar die langdurige zorg die moet natuurlijk worden gefinancierd. Hoe zou u dat dan doen? Nou ja, kijk... Um... Natuurlijk moet er iets gebeuren met die langdurige zorg, maar wij vinden dat het een, een zaak is die ons allemaal aangaat. Wij vinden dat het niet zo kan zijn dat de overheid van het een op het andere moment hier de rekening uh, helemaal op het bordje legt van werkgevers en werknemers. Kijk, en weet u wat natuurlijk de zorg is voor ons die erachter zit? Uh, kijk, voor ons gaat het op dit moment vooral om banen, banen en nog eens banen. En waar wij nu bang voor zijn, dat is dat door deze enorme lastenverzwaring, dat je eigenlijk dat, dat, dat herstel, dat we langs rand zo her en der wat beginnen te zien en wat zich alleen nog niet vertaalt in banen, dat je nog voordat die banen er komen, dat je dat eigenlijk die uh, ontwikkeling al uh, in de kiem smoort. En daar zijn we dus buitengewoon bezorgd over. Do doordat mensen bijvoorbeeld minder gaan uitgeven? Nou ja, doordat mensen minder gaan uitgeven, maar ook omdat de kosten voor werkgevers aanzienlijk zullen stijgen van arbeid. Omdat als werkgevers op deze manier met werknemers gezamenlijk die rekening gepresenteerd krijgen... ...betekent dat dat je arbeid duurder maakt, betekent dat producten duurder worden... ...en dat betekent dat er minder mensen aan de slag kunnen komen. Ja, maar dan ga ik even op de stoel van het kabinet zitten. Die hebben bezuinigingen ingeboekt, die moeten ja. ze wel halen, dus dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, dat begrijp ik. En die bezuinigingen, dat, dat is iets waar het kabinet zich op heeft uh, vastgelegd. En wij begrijpen op zich ook best wel dat je iets moet met de zorg, laat ik het maar eens zo uitdrukken. Maar wij vinden dat het wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. En dat het niet een verantwoordelijkheid is die je alleen maar kunt leggen op uh, het bordje van uh, werkgever en werknemer. En zeker niet als je dat op zo'n ingrijpende en toch tamelijk onverhoedse manier doet. Ja, nou zien we ook vaak in dit soort gevallen dat er wel compensatiemaatregelen zijn om de scherpe randjes ervan af te halen. Dus roept u misschien niet iets te hard alvast? Nou ja, kijk, die compensatiemaatregelen die zijn vooralsnog zijn die incidenteel. Dus dat betekent dat ze na een jaar of twee, drie aflopen. En uh, nou ja, regeren is vooruitzien. Dus dat betekent dat je dan de, de eerstkomende jaren daar nog wel tot op zekere hoogte compensatie voor het, maar daarna houdt het op. En dan nog zit je dus in de situatie waar ik het net over he heb gehad. Namelijk dat je dus als werkgevers en werknemers... dit eigenlijk hele grote maatschappelijke probleem... één op één op je bordje krijgt. Ja. En dit is niet alleen een probleem uh, wat werkgevers en werknemers aangaat. Het is natuurlijk eigenlijk een breed maatschappelijk probleem... van hoe gaan we om met de zorg in de toekomst. En ik vind niet dat de politiek uh, dit probleem zo in één keer... bij sociale partners neer kan leggen. U, u trekt wel weer samen op he, met de werkgevers. Ja, soms, uh, soms lukt het, soms lukt het niet. Nou, en, en, nog even, want u zegt eigenlijk van: nou ja, die koopkracht is één ding, lastenverzwaring in het bedrijfsleven is niet goed. Denkt u dat het, het werkgelegenheidsaspect wordt nog even genoemd, natuurlijk door jullie? Denkt u dat het kabinet daar gevoelig voor zal zijn? Nou, we zullen het zien. Kijk, wij gaan er altijd vanuit dat als wij eh, een brief schrijven aan het kabinet en als we daar een aantal goede punten op maken, dat we daar op een uh, hele normale manier over in gesprek kunnen gaan. Kijk, voor onze leden speelt het gewoon één ding met name en dat is gewoon dat men buitengewoon bezorgd is over het feit dat ze keer op keer allerlei grafietjes uh, uh, op het nieuws zien van economie, die zeggen dat er een economisch herstel is, maar we zien de banen nog niet. En als we er nu plannen vanuit het kabinet krijgen... die ertoe dreigen te leiden... dat die banen er ook op langere termijn niet komen... Ja, dan, dan is natuurlijk wel de bezorgdheid heel groot. Nou, meneer Limmen, we betalen nu toch met z'n allen ook indirect mee aan die AWBZ. Op het moment dat het wordt verschoven qua budget... dan kunnen we daar toch voor gecompenseerd worden? Ja, dat klopt. Dan gaat het er toch ergens anders weer vanaf? Ja, dat klopt. Alleen als je... De, kijk naar nou hoe de AWBZ wordt gefinancierd... dan wordt die op een andere manier gefinancierd... dan de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeringswet legt, om het maar even heel simpel te zeggen... de rekening neer bij werkgevers en werknemers... terwijl de AWBZ het eigenlijk breder neerlegt. En het, dat gebeurt bijvoorbeeld ook gedeeltelijk... uit de algemene middelen, dus uit de belastingcenten. Daarbij heb ik overigens nog een ander punt van kritiek... wat wij hebben op deze plannen. Als je gaat kijken naar uh, de manier waarop het wordt gefinancierd... door uh, werknemers, dan is het eigenlijk een, een vaste premie voor iedereen. Terwijl als je het, het financiert, lijkt het maar eens even simpel zeggen, vanuit belastingcenten, dan is het dat de sterkste schouders de zwaarste lasten eh, dragen. En dat vinden wij in principe waar we ons wat meer in kunnen vinden. Nee. Nou, dat is duidelijk. Dank u wel. Maurice Limmen, voorzitter van de vakbond CNV. Tot ziens. dienst. Vormen rumoren die motocicletta? Huh? Ik wist al dat ik ging struikelen, ja. Dat wat Wilse wil zoveel zeggen als de vormen van een motorfietsgeluid. Van Chakemo Bala. Dat is de nieuwste aanwinst van het Kruller-Muller Museum. En het is ook meteen het duurste schilderij dat het museum ooit heeft gekocht. 2,8 miljoen euro heeft het gekost. Lisette Pelser, directeur van het Krullenmurlen Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook het moeilijkst uit te spreken schilderij ja. ooit... denk ik, bij het Krullenmurlen Museum ik. aangeschaft of niet? Het is even wennen inderdaad. Ja. Hoe lang heeft u moeten oefenen? Overal oh, valt mee. Ja. U heeft wat meer verstand van de Italiaanse taal dan waarschijnlijk. Een beetje, een beetje. Maar 2,8 miljoen, dan moet je het heel graag willen hebben. Ja, dat klopt. Uh, dat was ook zo. Uh, het is een unieke kans om een uh, schilderij van Balla te kopen. Balla was een uh, vooraanstaand futurist en het futurist... Futurisme is een van de belangrijke avant-garde bewegingen van het begin van de 20e eeuw. En uh, is in Nederland heel schaars vertegenwoordigd... terwijl het Muller wel een aantal werken uit die beweging heeft. En nu met deze belangrijke aankoop... ...ook dat futurisme kan laten zien als zeg maar een integraal onderdeel van de 20e eeuwse kunstgeschiedenis. En daarom is het zo belangrijk voor ons. En ook omdat uh, je het bij futurisme hebt over... ...het is niet voor niets zo duur, je hebt het echt over schaars goed... Het komt nauwelijks op de markt. Um, ja, als het dan gebeurt, dan moet je alles op alles zetten om het dan ook in huis te halen. Je bent er echt persoonlijk geval. achteraan gegaan. Ja. Nou, dus dat, ik ga het nog een keer proberen voor me rumoren die ja, dan. Dat vind ik wel is prachtig. Beschrijf hem mis. Um, wat je ziet, het is een prachtig verhaal, zit er ook aan vast. Um, de futuristen waren gefascineerd door um, de moderne technologie van die tijd, industrialisatie, en ze hadden niks met uh, de oude cultuur, zoals die natuurlijk in Italië voor het opscheppen ligt. Dat moest eigenlijk ook allemaal vernietigd worden. Het was een tamelijk gewelddadige, althans op papier, ook beweging. Uh, zij vonden echt dat de moderne machine, en dan met name de auto, en alles waarmee je zeg maar, gemotoriseerd kon voorbewegen dat dat echt de nieuwe schoonheid was, de schoonheid van de moderne tijd. Kun je bijna niet meer voorstellen, maar Balla uh, had een goede uh, kennis die een uh, motorfiets had en uh, dat was een uniek, uniek bezit in die tijd en ze gingen, hij mocht een ritje meemaken in het zijspan en dat deden ze dan in de, in, de, in de buitengebieden van Rome en dat moet een ...ongelooflijke sensatie zijn geweest. En um, Naar aanleiding van dat ritje op die motorfiets heeft hij het schilderij gemaakt. En je ziet eigenlijk een soort abstracte weergave van de bewegingen die die motorfiets maakt. Je ziet de ketting draaien, de wielen hier bewegen. En de echte vormen, romore, dus die, die, die labaai vormen zeg maar... ...die zijn zichtbaar als een soort knallende... Uh, sterren uh, die eigenlijk het knallen van de uitlaat weergeven dus uh, het schilderij geeft niet alleen de sensatie van uh, beweging weer, maar ook het geluid wat erbij hoort. Nee. Het zijn niet echt knalkleuren hè? ik heb hem even <laughs> zitten opzoeken maar... nee, nee. Dat zou je nee, dan ook verwachten. Nee, het is, het, is, het, het, het is ook een beetje de kleur, denk ik, van de omgeving. De kleur ook van, van zo'n motorfiets, een beetje zwart, een beetje grijzig was. Die, die, die, sterren, die witte sterren, die zijn wel vrij fonkelend. hoor. Dus die, die, die knallen van die motor, dat zijn een beetje een soort, uh, ja, soort vuurwerkachtige sterren, zeg maar. Ja. En uh, verder zie je het, het landschap. Ja, je ziet wat groene uh, uh, stukken in het schilderij. Mensen en die... kunnen het zelf gaan bekijken. In het Krullenmuller, Ja, dat toch? Kan. Dat is het, uh, het beste het, we kunnen er heel lang over door blijven praten, maar mensen moeten gewoon kijken. Dank u wel. Lisette Pelsen, ja, hoor, directeur van het Museum. Goedemorgen. 1984, Fiction Factory. 1984 om precies te zijn Fiction Factory met Feels Like Happen. Stand ah, ja, Stand.nl doen we de hele ochtend uh, in dit uh, programma van KRO en NCV. Het extra onderzoek naar Volkert van de Graaf is overbodig. We verspreiden dat dan over drie uur. En uh, dan wordt er in al die uren ook uh, gereageerd... Um, Even een tussenstandje doen. Meer dan 500 mensen ja. hebben gestemd. 58% tot nu toe eens met de stelling dat het overbodig is dat extra onderzoek. En 42% is het ermee oneens. Ja, het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de psychische gesteldheid van Volkert van der Graaf. Hij zou in mei dit jaar vervroegd vrij kunnen komen. 2 mei, geloof ik, is de exacte datum. In het onderzoek naar de psychische gesteldheid van Volkert, is dat nuttig omdat we dan ieder risico op herhaling kunnen uitsluiten? Of is het onderzoek alleen maar voor de bühne? Omdat het OM dan straks kan zeggen dat ze alles hebben gedaan om de vervroegde vrijheid. ...bijlating van Van de Graaf te voorkomen. Art van der Steur, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerst maar even de administratie afwerken. Het extra onderzoek naar Volkert van der Graaf is overbodig. Dat is de stelling. Zegt u dan eens of oneens? Oneens. En waarom? Nou, Ik vind het heel verstandig dat het Openbaar Ministerie... ...deskundigen gevraagd heeft onderzoek te doen... ...naar het recidiverisico risico van de heer Van der G... Uh, omdat uh, je van een van vrijstelling alleen maar sprake kan zijn, als uh, de kans echt nou, tot nul is gereduceerd dat hij zoiets afschuwelijks ooit nog een keer doet. Ja, maar dat gebeurt niet bij elke gevangene. Uh, als er redenen zijn voor het Openbaar Ministerie om zo'n onderzoek te vragen, dan doet men dat over het algemeen. En ik denk dat ze terecht hebben vastgesteld dat in dit geval het verstandig is om dat onderzoek ook te vragen. En niet in de laatste plaats misschien omdat er vanuit de politiek voortdurend signalen zijn van doe dit. Nou, ik zou het vervelend vinden als het Openbaar Ministerie dat heeft laten meewegen, want het Openbaar Ministerie heeft een onafhankelijke. Positie. Moeten ze dus ook hun eigen afweging maken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het de politiek. maar ik denk ook de Nederlandse samenleving. zich wel grote zorgen maakt over het vrijkomen van criminelen. in de algemene zin. die mogelijkerwijs weer een ernstig misdrijf begaan. Nou ja, dat, dat wordt steeds gezegd. Dat werd ook gezegd rond dat proefverlof. Nou ja, daar hebben wij eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Uh, dat ben ik niet met u eens. In het proefverlof is, uh, wordt, is er sprake van uh, heel direct toezicht. Uh, dus de gedetineerde kan zelf dan niet zo heel veel uh, doen. Uh, en er is wel degelijk uh, grote maatschappelijke onrust geweest. Uh, er zijn de demonstraties geweest. Er hebben mensen ook weer bedreigingen geuit aan het adres van uh, van, van der G. Dus uh, ik denk dat er voldoende reden is... om uh, de, voor zeer voorzichtige houding van het openbaar ministerie... en ook later misschien nog wel voor de staatssecretaris. En daarom zegt u ook, dit is goed, het, dit extra onderzoek. We, we praten zometeen door. We gaan eerst naar uh, de bellers. U blijft meeluisteren. Dan komen we zometeen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. 0800-1101 is dat telefoonnummer. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen. Uh, met Johan van Dijk spreekt u. Hallo. Uh, ik denk dat meneer Van der Steur toch wel een hele grote broek aantrekt. Want hij zegt, we gaan nog eens een keertje extra onderzoeken... en dan hebben we de garantie dat, dat meneer uh, Voort van de reet niet in herhaling valt. Ja, dat is natuurlijk onzin, want ik kan niet met 115.000 onderzoeken, kan hij dat nooit garanderen. De nee. garantie met een onderzoek dat er geen gevaar meer is, dat, kunt u, dat kan hij niet geven, zegt u. Oké, okay, nogmaals al, 115.000 onderzoeken. Ja. 5... Maar is daarmee, een onderzoek, is daarmee een onderzoek ook overbodig? Nou, we is leven in Nederland. En een rechter, als die daar aan want die heeft er al lang uitgebreid naar laten onderzoeken. En ik heb ook niemand uit de praktijk gehoord toen GTE vrijkwam. En dat was ook een vervelende rotdaad. Dat is degene die uh, Gerrit jan Heijn uh, heeft vroeg. jan Heijn. Ja. Ja. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met mevrouw Van ja, ik vind het onderzoek ook niet noodzakelijk. Want ik denk dat deze meneer nooit een garantie is dat hij niet in herhaling valt. U kunt er voor uzelf zeggen van ik zal het nooit meer doen. En geen één onderzoek wijst uit dat deze meneer het nooit meer zal doen. Nee, ik duidelijk. U sluit, u sluit zich eigenlijk aan bij de vorige spreker. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, ik spreek met Leon Meijer. Hallo. Hallo. U mag het zeggen? Ja, eh... Uh... Ik denk dat het geen zin heeft dat de politiek zich gaat buigen over uh, wel of niet vrijlaten. Daar hebben we de rechtelijke macht voor. Ja, dit is ook een onderzoek wat nu wordt gedaan door het openbaar ministerie. Ja, en meneer Thewen gaat daarmee naar de Kamer uh, om te laten zien dat hij er alles aan gedaan heeft. Weet u, we kunnen dan natuurlijk alle moordenaars op die manier wel gaan onderzoeken. Dat zou ook heel mooi zijn uh, dat ze tot het eind van hun straf wel vast blijven zitten. Maar uh, dan kunnen we straks over de moordenaar Marianne Vaatsla ook uh, een debat krijgen. Maar vindt u een politieke moord niet anders? Nou, ik denk dat de ouders van Marianne Vaatstra daar toch anders over denken. En ik denk dat ja. als je zoiets meemaakt in, uh, in je familie... dat de ene moord niet uh, uh, evenveel leed veroorzaakt. Natuurlijk, ja, een politieke ja. moord schokt een dan, schok dan land. Uh, maar ik denk dat uh, we weer moeten kijken naar de strafmaat. Dat als we zeggen, nou, die is gewoon te laag... dat de politiek daar wat aan moet gaan doen. Duidelijk. Dank maar u wel. Elk niet iets goed moet aanpakken. Dank u wel. wel. goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, met wie? Dag meneer Dekker. Die meneer hiervoor heeft net zo'n beetje al het gras. Ik heb nu een kale grond kale voor me. Ik, uh, het is voor de buren vind ik. Ik vind het ook een schande. Ik heb iemand veroordeeld tot tekort. Maar ja, uh, onze wet zegt dat die vrijmaakt. Ja, ja, en da dat vrijmaakt. En dat recidive dat geldt uh, misschien voor, de, voor 50% van de lui die in de gevangenis zitten, dat die recidieven vallen. Die komen dus aan, ook nooit niet vrij of ja, u, u sluit zich aan bij de vorige spreker, kortom, dank u. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen, met Wilgoed Heer het hè? U mag het nog zeggen. Ik ben het eens met de stelling. Want als hij Pim Fortuyn niet had vermoord, maar mijn man. dan hadden we dit gedoe ook allemaal niet gehad. En u en vindt dat wel nog vergelijkbaar. Een keer voor geld. Okay. Duidelijk, dank u wel. Dat kostenaspect is nee. dus ook nog uh, iets. Art van de Steur, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij nou, heeft wat reacties gehoord. Het is voor de bühne. Je kunt met zo'n onderzoek ook geen garantie geven. En hoe zit het dan met andere moordenaars? Nou, Ik, ben, ik heb net gezegd dat uh, eigenlijk, uh, het Openbaar Ministerie altijd kijkt... naar uh, het residieve risico bij voorwaardelijke vrijheidstelling. Dat geldt dus ook voor andere moordenaars. Uh, en altijd staat natuurlijk de veiligheid van de samenleving voorop. Het Openbaar Ministerie is in dit kader verantwoordelijk... voor die veiligheid van de samenleving. En het is dus goed dat ze dat onderzoek doen. Dat ze ook, uh, en ik weet ook, en daar heeft meneer Van Dijk die als eerste sprak natuurlijk gelijk in. 100% garantie krijgen we nooit. De risicoloze samenleving die bestaat niet, maar men moet zich wel goed realiseren dat uh, Volkert van der G heeft een gevangenisstraf gekregen en geen TBS. Ja. Er is dus pas 12 jaar geleden voor het laatst naar zijn psychische gesteldheid gekeken en men weet helemaal niet hoe dat nu is. En het kan best zijn dat hij uh, geradicaliseerd is of juist dat hij door inzicht tot inzicht gekomen is dat hij dit nooit meer doet. Nou, in ja. beide gevallen is dat heel relevant om dat nu te willen weten voordat je iemand zes jaar lang de gelegenheid geeft om in de samenleving rond te lopen. In een redelijke vrijheid. Het gebeurt wel vaker met gedetineerden. We hadden vorige uur Jammer van Marle aan de telefoon en die zei: Dat gebeurt bijna nooit. Dit is redelijk uniek dat zo'n onderzoek wordt gedaan. Nou, de staatssecretaris heeft, heeft die vraag gisteren in de Kamer ook gekregen en die heeft ook aangegeven dat daar waar het Openbaar Ministerie zich echt zorgen maakt over de veiligheid van de samenleving en dat, dat is dus heel weinig. Dat, dat maar dat is natuurlijk in veel gevallen ook zo. Er worden, er worden natuurlijk heel veel gedetineerden eh, krijgen voorwaardelijk in vrijheid. dus in, in Nederland tot op heden helaas nog steeds een, een recht wat je altijd hebt, ook al is er, zijn er belangrijke redenen om dat niet te willen. Te geven. Wij vinden als VVD ook dat het anders moet. We vinden dat dat niet een automatisme moet zijn, maar dat de gedetineer dat moet verdienen. Maar eh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat krijgen: ook gewone dieven en, en mensen die oplichting hebben gedaan of roof overvallen. Nou, ook daar moet je steeds weer kijken naar die veiligheid van de samenleving. Maar bij moordenaars, bij. Politieke moordenaars zoals Van der G... speelt dat extra, omdat het niet uitgesloten is... dat deze meneer zich weer opwint over meningen van politici... en daar vervolgens weer het recht in eigen hand neemt. Ja, maar dan waren er twee mensen die ook zeiden... van ja, de, de, bijvoorbeeld bij Marianne Vaatstra of een andere moordzaak... Ja, daarmee kun je toch ook moeten onderzoeken of, of iemand weer... Zal slaan of iemand dat nog een keer gaat doen. Waarom onderscheid maken? Ja, nee, dat ben ik met u eens. Kijk, je kunt niet alle gedetineerden onderzoeken. Maar ik ben het helemaal met u eens. Dat als er voldoende aanleiding is. om bij de moordenaar van Marianne Vaatstra. als die ooit vrijkomt voor die in vrijstelling, dan vind ik ook dat daar. datzelfde onderzoek ook zou moeten plaatsvinden. Want daar, mensen hebben wel gelijk. Het kan niet zo zijn dat de ene situatie. die gelijk is, op een andere manier wordt behandeld. Meneer Van Sleur, er worden toch ook wat vragen tegen gesteld. Want we hebben Teven gehoord die zegt. Nou ja, ik heb je niet mee bemoeid. Uh, niet officieel en ook niet uh, officieus, uh, zou ik maar zeggen. Maar daar worden toch vraagtekens bij gesteld. Want het, de, het moment is natuurlijk bijzonder. Uh, er wordt zelfs een link met de verkiezingen gelegd: de gemeenteraadsverkiezingen uh, door, uh, dacht de PVV, uh, zag ik gisteravond dat roepen. Uh, wat denkt u? Ik, ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de woorden van de staatssecretaris. Ik ken het openbaar ministerie goed genoeg om te weten dat die echt een hele eigen positie hebben... en een eigen onafhankelijke afweging maken in dit soort zaken. En dat ze zich ook niet op slang laten jagen door wat politici van dingen vinden. En zo hoort het ook. Uh, en ik denk ook dat het heel verstandig is dat ze dat onderzoek laten doen. Omdat eigenlijk iedereen in de samenleving toch wel wil weten... dat het, uh, als meneer uh, voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld... dat er zo'n min mogelijk risico is dat hij zoiets nog een keer ja. doet. En bovendien is het belangrijk om te bepalen... Uh, wat voor voorwaarden je aan die voorwaardelijke in vrijheidstelling wil verbinden. Want het Openbaar Ministerie kan namelijk ook een aantal voorwaarden eraan verbinden. En ik heb gisteren bijvoorbeeld voorgesteld dat één daarvan absoluut zou moeten zijn dat Van de GT geen contact meer opneemt... met de, met de nabestaanden van Pim Fortuyn. Ja, maar nog even he, over die, die rol van Teven. Want uh, we weten allemaal hoe hij erin stond met dat proefverlof. Uh, daar heeft hij allerlei uitspraken over gedaan. Ja, dan is het toch uh, heel erg voor de hand liggend... dat hij even bij justitie is binnengelopen en gezegd van... Uh, jongens, uh, doe dat eens even. Hij en mag dat... dat ook doen, hè? Ja. Uh, de voorzitter, Bart Nooit gedacht van de Vereniging van Strafrechtadvocaten, denkt dat ook. Ja, ik kan niet reageren op de meningen en gedachten uh, van, uh, van advocaten. Uh, als u dat wil weten van de staatssecretaris, moet u hem dat vragen. Het is gisteren gebeurd. Ja. Hij heeft aangegeven hoe het gegaan is. En u ik geloof vertrouw... hem ook dat hij niet informeel even heeft gezegd van jongens, misschien is het slim om dat te gaan doen. Nou, ik denk dat juist dat het verstandig is: ik denk dat de staatssecretaris slim genoeg is om te weten dat anders deze discussie zo losbarsten, dat hij dat zeker niet gedaan heeft. En tegelijkertijd is het natuurlijk ongelooflijk veel reden voor het Openbaar Ministerie. Om dit onderzoek ook wel te laten doen. Ik bedoel, uh, van de Graaf uh, zit al twaalf jaar in de gevangenis... heeft geen TBS gekregen... is niet behandeld voor welke kwaal dan ook. Het, hof, het, het gerechtshof heeft destijds gezegd... dat zij groot risico zagen voor recidieven. En ik denk dat het heel verstandig is... dat het openbaar ministerie dan ook nu wil weten... Van of dat risico er nog steeds is. Had dat toen eigenlijk niet al vastgesteld moeten worden? Of had een rechter dat dan anders moeten aanpakken? Is nou, dat nu een soort compensatie daarvoor? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar het is wel zo natuurlijk dat ook toen gekeken is... naar de vraag van hoe, hoe zit de, wat is de psychologische gesteld van de heer Van der G. Um, er is toen te weinig reden uh, gevonden om ook tbs te eisen. Dat is ook niet opgelegd. Dus hij is twaalf uh, jaar in de gevangenis gekomen zonder uh, behandeling. Dus als het zo zou zijn dat er nog een sprake is van een persoonlijkheidsstoornis... of een psychische of psychiatrische aandoening... dan is het wel verstandig dat we dat nu vaststellen... met het oog op het feit dat hij anders in mei uh, onbehandeld uh, vrij wordt, in vrijheid wordt gesteld. Ja. En, en dat is één aspect. En u richt die maatschappelijke onrust uh, en eventueel ook uh, een eventuele jacht op, op Van der G... Hè, wat, wat sommige mensen dan wel hebben aangekondigd, dat moeten we allemaal al uh, tegengaan. Zeker. Er is gisteren in dat Kamerdebat even geopend. Uh, ik dacht door het CDA... om hem uh, dan bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan, uh, laten gaan. Vindt u, vindt u dat een goed idee, als hij vrijkomt? Nou, ik, zou het, ik zou dat persoonlijk een goed idee vinden. Omdat eh, daarmee eh, ook de discussie rond de beveiliging eh, wordt beëindigd. Eh, dan, want u hoeft de Nederlandse staat dan niet meer te betalen. Precies, eh, want dat zou, zou overigens wel moeten. Op het moment dat iemand in Nederland een heel ernstig gevaar eh, loopt... dat hij eh, vermoord wordt door mensen uit, die, die vinden dat dat eh, oog om oog... tand om tand zou moeten zijn. Dan heb je als overheid de verplichting om zo iemand te beschermen. En daarmee lijkt mij een, een, een, een gedwongen vertrek naar het buitenland... op zichzelf een, een goed idee. Ik vond dat de staatssecretaris daar ook gisteren verstandig woorden over zei. Had dat debat nu überhaupt moeten plaatsvinden? Dat uw collega Rekhoer van de PvdA die vond eigenlijk dat de Kamer veel te veel op de stoel van de rechter gaat zitten. Het OM doet dat onderzoek. Moet je helemaal niet over gaan praten in de politiek, in de nou, Kamer? Ik ben het, ben het niet helemaal eens met collega Rekhoer op dat punt. Het, gaat, het debat ging over het proefverlof. Het proefverlof heeft een wettelijke regeling waar de staatssecretaris een hele belangrijke rol in vervult. Daar gingen we ook met hem over praten uh, en dat hebben we ook gedaan. Bij de voorwaardelijke in heeft de staatssecretaris pas een, een rol... nadat het openbaar ministerie zelfstandig tot een oordeel is gekomen. En dat debat is in zekere zin te vroeg. En daarom heb ik ook uh, namens de VVD-fractie ook geen standpunten... over die voorwaardelijke in ingenomen. En ook niet over de rol van de staatssecretaris, omdat dat aan de orde komt... nadat het openbaar ministerie aan zet is geweest. Dank u wel, hart van der Steur, Tweede Kamerlid voor de VVD. Op de site sluiten we hem af. In de uitzending sluiten we vanaf in ieder geval. Meer dan 600 mensen hebben gestemd op de stelling. Het extra onderzoek naar Volkert van der Graaf is overbodig. 59% zegt eens, 41% zegt oneens. via de site en via Twitter kunt u natuurlijk nog gewoon blijven reageren. De site is www.stand.nl. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal. Jan van der Putten. Michael Schumacher wordt langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald... meldt de Franse sportkrant L'Equipe. Volgens de krant zijn de eerste pogingen om hem te doen ontwaken positief. Schumacher ligt sinds 29 december in Grenoble in het ziekenhuis. Bij een ski ongeluk in de Franse Alpen liep die zwaar hersenletsel op. Volgens het ouderenfonds Fonds komt het waarschijnlijk heel vaak voor... dat oudere echtparen uit elkaar worden gehaald... als een van de twee naar een verzorgingshuis moet. Het fonds wil dat daar verandering in komt. Op sociale media is veel commotie ontstaan over een echtpaar in Leiden... waarvan de 82-jarige man met Alzheimer naar een verzorgingshuis moet... en zijn vrouw van 77 mag niet mee. Er zijn ook al kamervragen gesteld. Door de diefstal van examens op het ROC van Amsterdam... zijn ongeveer 500 leerlingen getroffen. Volgens de schooldirectie hebben 400 leerlingen... zeker één van de gestolen examens gemaakt. 100 anderen maakten er drie. En de examens moeten worden overgemaakt. En in Oeganda is een Belg vastgezet op verdenking van homoseks. Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken... werd hij zondagnacht opgepakt samen met zijn Keniaanse vriend. Oeganda heeft heel strenge wetten tegen homoseksualiteit. En dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend. Zometeen het mediaforum met Kees Boman en voor het eerst ook met Gustav Bessems. En dan hebben we het onder meer over Sochi, we hebben het over Bangladesh... en we hebben het over alle aandacht voor de examenfraudes. En we sluiten natuurlijk het ochtendje met de directeur van de 50-jarige Hartstichting af. Onze verslaggever Martijn Grimius hoort u zo direct ook.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 I stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall. So, this is never to fall withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective push it true. I'll be some next man's other woman. So, I can't play myself again. It should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He The sun goes down. 'Cause ain't no regrets, and almost no, no debts. 'Cause as we kiss goodbye, the sunset. So we are history. The shadow covers me. Supermarkt waar ik altijd boodschappen doe, dan zit een meisje achter de kassa. Die lijkt echt als twee druppels water op Amy Winehouse. Ik hoop wel dat ze iets gezonder leeft dan. Nou ja, dat hoop ik ook voor haar. Dit was Amy uit 2007. Tears dry on their own. Een uurtje geleden verlieten wij verslaggever Martijn Grimius. Vlak voordat directeur Floris Italianer van de Hartstichting zijn persconferentie zou houden... vanwege het jubileum, het 50-jarige bestaan van die stichting. Wat is er allemaal gezegd, Martijn? Nou, het is een heleboel goed nieuws. In ieder geval gezegd, we zijn in nieuwsport. De, de persconferentie is nu nog bezig. Floris, de Italianen, die staat alle pers te woord. Maar vlak voor de persconferentie wilde hij het, het belangrijkste nieuws al even met mij delen. En hij vertelde mij wat de belangrijkste winst was van de afgelopen 50 jaar. Nou, het belangrijkste is denk ik dat het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten, met name het aantal mensen dat sterft door hart- en vaatziekten, de afgelopen 50 jaar is gehalveerd. Vroeger waren dat 1 op de 2 mensen, nu zijn dat er nog één op 4. Wat zijn de belangrijkste oorzaken daarvan? De belangrijkste oorzaken is dat mensen veel beter op de hoogte zijn van ongezond eten, gezond eten en ongezond eten. Mensen zijn minder gaan roken. Mensen zijn zich bewust dat ze meer moeten bewegen. En er zijn natuurlijk veel betere behandelingen dan vroeger. Onder andere dotteren, dat bestond nog niet vroeger. Dat kan nu wel. Er worden 40.000, 45.000 mensen per jaar gedotterd. Nou, dat is een uitvinding van, van, van, van 10, 20 jaar geleden. En dat bestond 50 jaar geleden helemaal niet. Was dit nou allemaal zonder de Hartstichting niet gelukt? Um, ik denk dat, dat, dat wij wel hebben kunnen helpen. We hebben bijvoorbeeld 400 miljoen euro in wetenschap en onderzoek geïnvesteerd. En dat is echt geld dat door de Hartstichting, door donateurs is uh, geïnvesteerd. En dat is, heeft wel tot versnelling van een aantal onderzoeken kunnen leiden. Ja. Dus een, een, een bijdrage aan het geheel? Ik hoop een belangrijke bijdrage, ja. Wat is nou het doel voor volgend jaar, of uh, voor de komende 50 jaar? Want er overlijden jaarlijks nog steeds 40, bijna 40.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Gaat u uh, het 10-jarige jubileum, uh, wordt dat ook nog gevierd? Of is het dan helemaal opgeheven, de Hartstichting? Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat we dan opgedoekt zijn. Maar ik ben bang van niet. De ambitie is om, uh, om in ieder geval uh, in 2020 om uh, nog 25% minder... Uh, mensen te hebben slachtoffers van hart- en vaatziekten. Dat betekent 25% minder doden, 25% minder patiënten. En de patiënten die eenmaal patiënt zijn, omdat het niet anders kan... om te kijken of we die 25% langere levensverwachting kunnen geven. Floris Italiano, de directeur van de Hartstichting. Dus met allemaal ja, toch wel goed nieuws. Hè. De, in plaats van 1 op de 2 sterft nu 1 op de 4. Nog steeds heel veel mensen toch die overlijden aan hart- en vaatziekten. Wat ik al zei, 40.000 mensen per jaar. Dat is 107 mensen per dag. Dat is een hele hoop. Maar gelukkig ja, willen ze daar nog meer verandering in brengen. Willen ze dat aantal meer naar beneden brengen. De, de kosten die per jaar aan hart- en vaatziekten worden besteed... Dat is 8 miljard. Dat is echt een hele hoop geld. En de 400 miljoen, uh, dat is uh, het bedrag wat de hartstichting de afgelopen 50 jaar heeft geïnvesteerd in onderzoek, is daarbij natuurlijk van, uh, van harte welkom. En uh, ja, de vraag is inderdaad of ze over 50 jaar nog steeds bestaan. Of dat dan al die kwalen de wereld uit zijn. Dan begrijp je dus ook waarom er geen slag om taart is, hè Martijn? Dat is Hartstikke ongezond. Ja, en ja, eens begrijp je dat toch wel. Ja. He, he, he. <laughs> Misschien niet, niet zo handig, maar een beetje, beetje feestelijk is het toch ook wel. Dat is waar. Nu wordt het gewoon lekker knabbelen aan een stukje rouwkost, waarschijnlijk. Dankjewel, Martijn Riemius. Tonight I'm gonna have a real good time. I feel alive. Stap me nou. De Ochtend. Mediaforum. Doe we vandaag met Kees Boman. is politiek commentator en de presentator van Trost Kamerbreed. En Gustav Bessems is er. Chef Fonk bij de Volkskrant. Hartelijk welkom. Voor het eerst. Ja. In ons mediaforum althans. Ja, spannend hoor. We kennen jou wel een beetje natuurlijk van radio en tv. Je schoof vaak aan bij Paul uh, Witte Man, bij Knevelen van de Brink. Ja, maar dat is wel weer een paar jaar geleden nu. Toen was je Haag journalist vooral. Ja. Bij de pers nog. Dat ja. klopt. En nu uh, anderhalf jaar bij Vonk. Dat is een katern op zaterdag in de Volkskrant. Ja, een Achtergrond en Opiniekatern. En dat uh, mocht ik anderhalf jaar geleden bij de Volkskrant oprichten. En dat uh, maak ik nu nog elke zaterdag. Gaat dat nog steeds goed? Of wordt het alleen maar steeds beter? Uh, ja, het laatste. Het gaat steeds beter. Ja. Ja, we, we lezen er ook vaak reacties over. Uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Word je uitgenodigd om daar verhalen voor te schrijven? Of mogen mensen dat zelf aan um, dragen? Uh, dat gebeurt allebei. Dus het aanbod is heel erg groot. Aan de ene kant natuurlijk gewoon van binnen de volgens de redactie zelf. Uh, ja, daar werken iets van 200 mensen... en hangen nog een heleboel mensen aan vast. Dus dat is natuurlijk ons natuurlijke, ons natuurlijke leverancier. Maar we krijgen heel veel stukken van freelancers ook aangeboden. En de kunst is eigenlijk juist om daarnaast nog te zorgen... dat je niet alleen maar reageert uh, op wat er als aanbod op je afkomt... maar ook zelf blijft scouten en kijken wie er interessant zijn... en ook nieuwe auteurs bijvoorbeeld uh, te ja. zoeken. Ja, dat is leuk dus. Uh, ik lees ook dat je nog columnist bent bij BNR. Daar moet je dus vanaf nu mee stoppen. Ja, bij jullie geliefde collega's. Ik ga aan wie de beter betaalt, denk ik, hè? Ja. Wie, uh, of je stopt of ja, niet. Commerciële rakkers natuurlijk, wat denk jij? Dat uh, denk ik, ik wel, ja. Geen queen, in ieder geval. Ja. Wat zeg je? Geen queen, geen, queen, geen queen muziek? Meneer. Nee. Nee, je begint gelijk oh. even een beetje vervelend te doen. <laughs> Oké, okay. zullen we beginnen? Ja. Ja, als uh, oud-Haagse uh, verslaggever vind je het waarschijnlijk wel interessant... met een Haagse collega naast je, die in ieder geval daar veel verstand van heeft. Uh, er is veel te doen rondom minister Ploemen. In november sprak zij in het Algemeen Dagblad... over slechte arbeidsomstandigheden in de kledingfabriek in Bangladesh. Onder meer het Nederlandse bedrijf Coolcat zou de zaken niet op orde hebben. Nou, er is een nieuw relletje ontstaan. Dit weekend is ze daar ook op teruggekomen. Uh, Kees Boman, hoe verklaar je die draai van Ploemen? Nou, ik denk dat ze zelf geschrokken is van het effect en uh, het probleem... Van die, uh, die kledingbedrijven en die uitbuiting van de mensen die die kleding uh, maken en waar wij in lopen. Dat is natuurlijk al heel lang bekend. En het is natuurlijk ook een, een top politiek toponderwerp, zo langzamerhand geworden. Maar ik denk uh, achteraf dat het niet zo slim is van een, uh, een minister om één bedrijf eruit te pikken en daar zelf dan op de voorgrond te treden... om die als de kwaaie pier aan te wijzen, met alle gevolgen van die. Dus ik kan me best voorstellen dat die baas van dat bedrijf daar woest over was. Maar als je dat dan doet, dan is het toch wel raar... dat je op een gegeven moment dat dus in de gaten hebt... dat je het beter niet had kunnen doen en dat je dan ook gas gaat terugnemen. Ja. Dat vind ik wel een beetje is dat wel... vreemd. Als je het doet, doe het dan goed en blijf bij je standpunt en uh, ga er niet opeens uh, door, door de kritiek en de gevolgen... ze zal wel op de vingers getikt zijn in het kabinet... van nou, had het niet wat minder gekund. Nou ja, het is ook de vraag of ze is overtuigd... door de, door de, de directeur ja, van de Coolcat. Het die... gaat er denk ik vooral om of het raak is of mis, toch? Uh, ze zat gewoon vast. En, en als je zeker van je zaak bent... en je zit raken en je feiten kloppen... dan vind ik het eigenlijk een hele, lijkt me ook een prima effectieve methode... om, ik geloof dat ze een bedrijf of drie noemde in dat interview... Uh, om die eruit te lichten en uh, zo'n sector wat schrik uh, aan te jagen. Want het is ook typisch een onderwerp op dingen. Maar heel langzaam veranderen. Maar ja, het bleek ook dat kort geding... dat er een sms'je is gestuurd hè, van Ploemen naar de journalist van het AD. We hebben nieuws gemaakt. Ja, ja. dan vraag je je weer af... Maar dat is wel heel welk erg. Uh, het is gebeurd. Maar dat is wel heel erg gewoon. Uh, ja, dat, is dat gewoon? Nou ja, het is pijnlijk uh, en gênant, maar in zekere zin misschien ook wel functioneel dat zo'n sms'je van Ploemen nu naar buiten komt. He, we hebben mooi nieuws gemaakt. Dat stond dat daar voor ook al, in. Dat een combinatie van politici en, en. Ja, maar dat is een toon die ik wel gewoon uit mijn tijd in Den Haag herken en die ik ook herken over en weer hoor. Uh, even goed uh, kun je vanuit de journalistiek uh, teksten horen als zullen wij eens mooi nieuws gaan maken. En zolang je belangen synchroon lopen, ben je een wij. En uh, als het Daarna wat uiteenloopt, ja, ja. dan uh, houdt hij wij ook weer op te Doen bestaan. Doen jullie dat fucking kamerbreed ook? Nou, dat we dat... gaan nieuws maken. Nee, dat uh, we gaan nieuws maken, kan mij niet herinneren dat ik dat. Uh ooit gezegd heb tegen politicus. Ik, uh, nee, dat, zo, zo denk ik niet. Wat wel zo is, is natuurlijk dat je allemaal uh, scoringsdrift hebt... en dat je het leuk vindt, is dat dat je nieuws maakt. Of liever gezegd, dat wat je uit iemand haalt... dat het enig effect heeft en dat dat een vervolg krijgt. Ik kan je wel zeggen dat ook naar nou, zo'n uitzending als Kamerbreed... het meestal de politici zijn die als de, de eindtune nog loopt... al gauw de telefoon willen aanzetten... Ja, ja. en gaan kijken op Twitter en uh, op nu.nl en op ns.nl. Then uh, of zij gescoord ja. hebben. Dus dat, dat, dat gevoel van ploemen, van uh, een, een, een journalist bellen. zeker als je die goed kent. of uh, sms'en zeggen: we hebben nieuws gemaakt. Nou ja, op zich uh, kan, dat, uh, kan dat wel. Maar ik, dat punt van raakschieten, ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar ik ben altijd, laat ik het zo zeggen. ik ben altijd een beetje wantrouwend over opeens dapperheid van een politicus. Want er zijn heel veel momenten om dapper te zijn. Wat ja, moet je ook als krant daar dan voor lenen? Want gisteren bij 1-op-1 zat dus Roland Kaan ja. van, van Koekert bij Even. Jinek, die zei ook: Van ja, je mag ook het AD wel wat aanrekenen. Hij dat is helemaal niet Maar hebben die. gepubliceerd. Ja, op haar bruine ogen hebben ze haar geloofd. Ja, dat is iets wat bij politiek veel, maar ook op andere terreinen wel vaker voorkomt. En ook wel een uh, punt van discussie is. Uh, stel je op als een doorgeefluik en is het nieuws, ja. want de politicus zegt het. Of uh, zou je ook kunnen uitzoeken wat er eigenlijk klopt van wat die politicus zegt? Het is wel grappig, er heeft op een gegeven moment anderhalf jaar geleden, of zo, de ombudsman van de New York Times een blog over geschreven. En die vroeg dus aan lezers: vindt u eigenlijk als politici wat zeggen? en wij schrijven dat op, dat wij ook direct moeten nagaan of het klopt wat ze zeggen. En daar zag je een enorm verschil. Dus tussen hoe journalisten denken en hoe lezers denken. Die lezers zeiden massaal: ja, natuurlijk. Ik ja lees die krant of die site... omdat ik wil weten hoe iets ja. in elkaar zit. Maar het is vaak ook niet helemaal in het belang van de journalist. Want als je het namelijk niet... Checked, dan heb je een paar keer nieuws. Dan heb je eerst heb je de uitspraak van de minister of een plannetje. Ja. De dag later heb je dan de kritiek van de andere partij. Dan kun je er weer lekker door blijven gaan. Dan nee. nog een dag later heb je het slimme duidende stuk waarin je zelf gaat uitleggen dat het eigenlijk allemaal onzin was wat die politicus in het begin zei. Terwijl dus als je meteen gaat uitzoeken, klopt het wat deze politicus zegt? Ja, dan kan je ook heel snel klaar zijn. Want breng je het dan überhaupt nog? Dit zei ze, maar het is niet zo. Ja. Ja. Is het is een moeizaam, uh, moeizaam bericht. Het is af en toe een heel hypocriet beroep. Want wij roepen natuurlijk ook wel eens op een redactie. Het is zo goed als waar. En uh, ja, dat is natuurlijk geen goede journalistiek. Je moet het wel checken, inderdaad. En als dat in dit geval niet een onvoldoende is gebeurd... dan heeft dat bedrijf natuurlijk wel een, uh, een punt. Nog even over die Roland Kaan. Die zat ja? gisteren bij 1 op 1. Ja. Uh, we, we, hebben je hem gezien, of niet? Ja. Wat, wat, want die heeft ook allerlei uitspraken gedaan. Die heeft, heeft ook weer excuses aangeboden over die minister. Linkse kut minister Ja, die, ja die. die schijnt allerlei... Ja, maar daar kun je ook dan weer vragen op welke wijze... Uh, dat in het nieuws gekomen is. Hè, onder uh, een soort undercover journalistiek uh, is dat uh, uh, waargenomen. Maar goed, ja, ik denk zelf dat uh, deze man niet altijd... op elk moment even handig heeft opgetreden. Ik herinner me wel inderdaad dat hij... Bij, uh, uh, Knevel en Van der Brink of bij Pauw Witteman... Uh, zat in ieder geval een van deze programma's... waar hij uh, uh, razend was over, uh, over deze kwestie. En dat vond ik geloof ik niet zo'n handig uh, optreden. Maar ja, hij heeft nu wel veel publiciteit gekregen. En wat is het laatste wat de mensen ervan denken? Het gaat toch wel weer uh, de goede kant op met dat bedrijf. Dus ja, ja als je de winst- en verliesrekening maakt daar... als baas van dat bedrijf... Heeft hij het niet slecht gedaan nu? Uh, Komt ja, hij er goed niet. uit? Ja, Um, kunnen we naar e gaan doen, jongens? Nee. Oh, wat we, daar zouden we ook even over praten, maar daar is ook nog laatste nieuws over. Dat gaan we zo meteen horen via de verslaggever van de NOS. Die staat daar bij uh, die rechtszaak natuurlijk. We zijn natuurlijk benieuwd of de strafeisen intussen bekend zijn gemaakt. Um, ja, grote rechtszaak natuurlijk over dat college, die elf scholieren. Die staan terecht vanwege examenfraude, Gustaf. Um, veel aandacht voor die zaak terecht. Op zichzelf veel aandacht lijkt me wel terecht. Ja, het is geloof ik de grootste fraudezaak die we kennen, want er vandaag ook eentje naar buiten is gekomen. Ja. Dus misschien moeten we dat nog even gaan afwachten ja. hoe lang dat standaard. Maar dat gekregen. ging niet over de eindexamens. Het ging niet he, over he, de schoolexamens. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat is toch de impact voor het en, land is minder uh, groot. Hè? En uh, het spreekt nogal tot de verbeelding, omdat het een school is waar al heel lang eigenlijk van wordt vastgesteld dat het onderwijs er slecht is, uh, dat de prestaties achterblijven, dat de druk dus hoog is, uh, om op een gegeven moment uh, toch te scoren en uh, docenten dat ook wel behoorlijk te hebben lijken, uh, mm -hmm. ja, toegestaan. Uh. Maar ligt het van glas erop, juist omdat het een islamitische school is? Ik denk het wel. Ja. Ja, het tuurlijk. heeft echt uh, uh, waanzinnig veel publiciteit gekregen. En ook die rechtszaak, nou, ik ben uh, ontzettend benieuwd naar uh, de, de eis die uh, gesteld wordt. Nou, je wordt op je wenken bediend. Joris van der Kerkhoff, NOS-verslaggever, volgt al uh, een paar dagen die zaak. De officier van justitie heeft die de strafeis bekendgemaakt, Joris? Ja, die heeft de strafwijs bekendgemaakt. In ieder geval voor negen van de, van de elf. Want uh, ja, er zijn ook twee minderjarigen. Daar gaan ze zo uh, de strafwijs voor bekendmaken. Um... Uiteindelijk is het geen eis, ook niet voor de drie uh, hoofdverdachten... die direct tot gevangenisstraf uh, zal leiden. Ze hebben het zo uitgerekend. Het gaat om 90 dagen uh, onvoorwaardelijke straf... maar dan met uh, een deel onvoorwaardelijk. En als je dan alles bij elkaar optelt en aftrekt... dan kom je op nul uit. Ze hebben een, zeker de drie hoofdverdachten... die, die door het uh, Openbaar Ministerie als hoofdverdachten zijn, uh, zijn aangewezen. Kamal, Safar en uh, NS. Twee jongens en een meisje... Um, die hebben een maand of meer dan een maand in voorarrest gezeten. Alles bij elkaar opgeteld. Dus geen gevangenisstraf meer, maar wel 240 uur werkstraf. Voor de anderen gaat het om meer voorwaardelijke straffen. Maar voor iedereen geldt wel een werkstraf. Zo, zo zegt de officier die wel een uitgebreid overzicht gaf over uh, wat zij dachten uh, wie de hoofdverdachten zijn. Het meisje Safa is begonnen met het idee. Ze heeft er jongens bij gehaald. Ze hebben onderzoek gedaan uh, op 30 april. Toen was het vakantie, maar waren er waren wel extra lessen op school. Toen zijn ze op het dak geweest, hebben verkenningen gedaan... en later zijn, er, zijn de examens gestolen. Die hoofdverdachten, die worden dan, er wordt dan wel weer geen eis gesteld vanwege heling. Dat is niet te bewijzen dat zij de examens verder hebben gebracht naar, naar anderen. Een aantal andere verdachten, daar is wel een eis gesteld voor, voor heling... voor de verkoop van de, van de examens. Ze hebben wel in eerste instantie bedacht... Zo zegt de officier dat ze het voor zichzelf zouden doen, deze... Uh, deze, uh, het stelen van deze examens... maar ook wilde verdelen uh, aan anderen. Ja, zo dadelijk uh, dus de minderjarigen... en dan de, de advocaten die gaan praten. Ja, we horen de reacties uh, later natuurlijk hier op uh, Radio 1. NOS verslaggever Joris van de Kerkhoof over die rechtszaak. Nog één vraag daarover, want ik zag gisteren in het journaal... Uh, dat dat best wel bijzonder werd gedaan. De vragen van de rechter uh, die werden gesteld... en die werden dan vervolgens door uh, een stem ingesproken. De antwoorden van, van uh, de verdachten uh, toen nog. Uh, wat, wat vonden jullie van die vorm? Het is een uh, poging om, uh, heb ik begrepen, om de openbaarheid uh, uh een goede dienst te bewijzen. En dat vind ik op zich wel goed. Maar toch niet, niet, niet, niet om, uh, om die uitspraak te recenseren... want dan uh, verzanden we helemaal in een meningencircus. Maar um, ik vind wel dat je ook bij de journalistiek de vraag kunt stellen... hoe goed hebben wij hier verslag over gedaan. Het is een hele grote zaak. Een grotere fraudezaak op dit terrein is er niet uh, geweest. Maar uh, richting proces en het proces zelf is wel bijna afgeschilderd... alsof we hier met allemaal badi Hadders hadden te maken. Een ja. Criminelen. Eh, criminelen ja. En dat het gewoon eh, jongens zijn die een pak op hun uh, laser moeten krijgen... omdat ze iets gedaan <lacht> hebben wat gewoon niet kan. En ik heb een beetje de indruk dat uh, er wel deze sfeer omheen hangt... bij die uh, ijs. Ja. We gaan je nog donder. heel even naar Sochi toe. De Spelen beginnen natuurlijk over ruim een ruime week. <tus> en dan komt het Amerikaanse persvrijheidsorganisatie... met een vernietigend rapport over de persvrijheid. Lokale media worden onderdrukt. Mogen geen verhalen brengen over de negatieve kant van de Spelen... Gustav, niet echt verrassend, toch? Nee, helemaal niet verrassend. Nee. <coughs> uh, in o, Rusland is sowieso uh, de laatste jaren alweer ongekende repressieve teneur, überhaupt. Uh, en zeker bij zo'n prestigeproject, als die spelen, zie je dat extra. Het uh, doet mij erg denken. Ik, ik ben 2018 Beijing geweest. Bij de Spelen. Daar, daar zag je het vergelijkbaar proces. Het moest uh, lukken. En er mocht niks uh, negatiefs over naar buiten komen voor de, voor de bevolking. Maakt ook meteen heel betrekkelijk. Hè, al die geluiden die zeggen dat uh, het zo ontzettend goed is. Juist die Spelen. Omdat je daar vreselijk veel dialoog van krijgt. En onderwerpen aan de ja. kaak zult stellen. Nou ja, het is de vraag hoeveel daarvan zal doordringen. Ja. De schrijvers doen ook een oproep hè, aan de internationale pers. Uh, journalisten zouden dan ook straks na de Spelen contact moeten houden... met hun vakbroeders daar? Ja, nou ja, dat is een vorm van nazorg waar je nog wel even langer over na moet denken. Wat ik in ieder geval hoop is dat de journalistiek eh, niet ondergesneeuwd wordt door alleen maar sportverslaggeving. En dat ook redacties daar journalisten sturen die de andere kant eh, uitkijken dan alleen richting ijsbaan of richting skipisten. En dat daar gewoon goed over bericht wordt van alles wat daar omheen eh, gebeurt. En als eh, Sochi voorbij is dat ze ook nog eens een keer teruggaan. Ja, volgens mij stuurt Radio 1 ook gewoon een algemeen verslag eens mee. Ik neem aan de Volkskrant toch ook? Ja, wij gaan hier gewoon ook aandacht aan besteden. En he, kijk, maar in zekere zin is een heleboel daarvan... dat is ook weer het wrangen van dit soort processen gaan heeft al plaatsvonden lang voordat Sochi hier op de mediaradar ja. kwam. He, de, de ontruimingen of de ja, milieus. Je ziet het nu bij, bij of, Brazilië al gebeuren weer. He, dat daar ook dat eerste teken alweer zijn van allerlei misdomen. Ja, en dan, is het, en dan is het moeilijk om daar... Uh, of tenminste wordt het als moeilijk ervaren om daar aandacht aan te besteden. Want dan staat het nog niet op de agenda. Ja. Het leeft niet. Ja. Gustav Bessems en Kees Bomen, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Zometeen hier op Radio 1, de Nieuws BV. Felix en Veenhoven, fijne dag nog.